Twee uur, Marian Koekoek met het NOS Journaal. In de Spaanse regio Catalonië hebben de kiezers... de regerende liberaal-nationalistische partij afgestraft. De partij verloor twaalf van de 62 zetels. Analisten denken dat regeringsleider Mas is gestraft voor zijn bezuinigingsbeleid. Mas had in de campagne ingezet op de strijd voor onafhankelijkheid. Hij wilde de absolute meerderheid... zodat hij een referendum over afscheiding van Catalonië kon organiseren...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 Ze willen nou misschien mensen een hogere zorgpremie laten betalen. Nee, niet als je veel verdient, want dat is allemaal weer van de baan. Ja. Maar als je ongezond leeft, hè? een leefstijlafhankelijke premie. Ja, maar wat is ongezond leven? Kijk, ik eet bijvoorbeeld vaak vet, hè? rookworst of slagroom... als ik psychische problemen heb. En dat helpt. Ja, want vet is psychisch, dat is algemeen bekend. En mijn buurman, die neemt weer een paar borrels tegen de stress. En dat werkt ook goed. En mijn zwager, die rookt ketting tegen de zenuwen. En als hij dat niet zou doen, nou, dan zou hij zijn hele gezin... vrouw, kind, kat en hond tot moest slaan. En dat is ook niet gezond. Nee, het is allemaal niet zo simpel. Hè? Wat is nou slechter? Vet of stress? Daar denken ze niet aan. Nee, het zal mij benieuwen. En intussen eet ik vanavond gewoon een lekkere moorkop tegen de herfstdepressie. Doei, doei. Oké. Okay. Ja, goeie. Welkom, lieve luisteraars. Daar zijn we weer. Volgens mij is de Groentevrouw jarig vandaag. Oh, was jarig, want het is alweer, het is alweer maandag de 26e. Dus uh, gefeliciteerd, uh, Anne Dodeman. En uh, kijk op uh, www.groentevrouw.com. Goed, ik heb muzikale gasten. <lacht> ze, helemaal uit Limburg. Nou ja, je woont in Amsterdam, hè, Suus. Ja, zo, ja. Ja, ga maar even met Heet Zet jij haar ook open? Ja, zo. Ja, so. Hallo. Ja, dat is uh, ze is beter bekend onder de naam. Suus. Suus? Ja. En achter de piano, maar die, die heeft geen microfoon. Je uh, mag roepen. Mark-Peter van Dijk. Yes. Dat is heel raar, want die, zit, die, die heeft een elektrische piano bij zich. En uh, die, die is... Uh... Die is nog groter dan hij zelf. Nee. Dat, ook dat, ja. Maar die, daar speelt hij op. En dan, dan, omdat we hier geen versterker in de studio hebben... dan hoor ik hem helemaal niet spelen. Ja, wel als ik met mijn koptelefoon op ben. Nu thuis wel, dadelijk. Dus. Ja, gelukkig. Hé, hey, um, wat heb je nou gedaan? Wat heb ik van... Wat heb ik van nou, ik dacht dat ik niks ging doen... totdat ik uiteindelijk op een kerstmarkt belandde... wat eigenlijk geen kerstmarkt was. Oh? <laughs> In Hoofddorp. Dus <laughs> ik kon zeggen, ga er niet naartoe, maar... <laughs> ja, want, want? Ja, dat was niks. En het was eigenlijk ook een beetje vroeg voor een kerstmarkt, natuurlijk. Hè? Ja. Dus, maar als ik dan stiekem zeg dat ons hele huis al vol kerstspullen staat... dan oh, is maar. dat misschien niet gek, maar goed. ja. Hou ja, want... je ervan? Ja, ik vind het, ik, het is gewoon zo gezellig. Gewoon helemaal lekker een en beetje. Die dietjes, ja. En de woonkamer is helemaal dan met rood. Ik woon met twee mannen samen. Nou, halve vrouwen, maar... <laughs> dus alles is helemaal en de... wat Wie zijn dat, die twee mannen dan? Dat zijn collega's en vrienden. Dus uh, oh. Johan de Brond, hij heeft met mij in een productie gestaan. als een goede vriend. En oh, uh, Gerben okay. heb ik ook mee in een productie gestaan. We hebben op school gezeten vroeger. Oké, okay, maar zijn er geen lovers? Of heb je nee. twee lovers? Nee, het is gewoon... Nee, <laughs> een beetje friends-achtig. Zo is het. Oké, oké, oké. Nee, goed, nee, want uh, je bent niet met de liefde op dit moment... Uh... <laughs> Dat is een goede vraag. Nou, nou ja, goed, ja, nee, ik zeg het omdat... Uh, uh, Suus is natuurlijk van, van huis uit, uh, als ik het zo mag zeggen, musicalster. Maar uh, ze heeft een waanzinnig uitstapje gedaan. En ik hoop dat ze dat ook voortzet. Dat is namelijk zelf in het theater gaan staan en zelf liedjes schrijven. Uh, en daarom zit je ook hier. Ja. Want ik zou niet weten wat ik aan een musicalster moest vragen. Maar aan nee. Suus, die zingt over haar liefdesleven. Want ja. op, het gaat vooral over mannen, helaas. <laughs> of niet helaas, hè? Anders had het je niet gestaan. Nee, precies. <laughs> Daarom. Maar een van de, de mooiste liedjes is uh, het, het eerste liedje van de plaat. Uh, Vertel daar eens iets over. Is dat van, vanavond? vanavond? Nee, het liedje. Het liedje Wat? van Milleve. Ja. Ja, dat is... Dat liedje. Het is sowieso het eerste liedje dat ik samen met Gea Reiners geschreven heb. Uh, na onze ontmoeting. En het zegt eigenlijk alles over... over nou, hoe ik in het leven sta, denk ik ook. ik denk dat je... Ik ben opgegroeid ook tussen de muziek... en alle klanken, alle, alle eh, aanrakingen... alle momenten die je meemaakt, vorm je als mens. En dat heb ik geprobeerd om in dat in liedje, te liedje te stoppen. Te stoppen ja. Ja. Uh, je zingt je, al je liedjes in het Limburgs. Ja. Omdat ja. dat staat toch het dichtst bij je. Dat, dat is... is mijn hart, mijn ziel. Huh? Mijn, ik. En je ja. merkte ook dat toen je ging schrijven van... Ja, in het Nederlands of in het Engels, daar kwam niet zoveel. Nee, daar kwam helemaal niks. Ik, ik moest het gaan doen. Ik moest voor school. Uh, toen was ik 19 en ik dacht dat ik, zo, ik, dacht dat ik niks kon, altijd. Toen dus zat je op het consortium in, in, in Tilburg? Um, ja, in Tilburg, net. Ja, ja het eerste jaar. En uh, ik dacht, nou ja, dat gaat me niet lukken. En op de laatste avond, boven op mijn zolderkamertje, zei ik tegen mezelf, ja, Suus, probeer het dan maar in het plat. Ja. En toen was het er ineens. Ja. kwam het zo... En wat was het eerste liedje wat je schreef? Waarom? Oh, oh shit. Mochten ja, die dan... gaan we gewoon ook doen vanavond. Ja, ja die zit erin. Okay. Maar we zullen beginnen met het eerste lied van, uh, het, van het, het liedje van Milever. Het liedje van ja. ja. Met de Dorsluiter er ook de bij. De ja. Ja. ja. Nou, Suus. Oh, natuurlijk Kijk. Komt de phone, doe Komt rustig. De op. Het is allemaal, uh, it's live. It's really happening. It's really happening. It's here on the radio. So. De golven Op het strand, zo was die in was de storm over ons lijnt. zo was de cello in dat tweede minuet, zo was vuur dat bruin, zo was lach in het duister, zo was het klappen van een handje. Geluiden hebben mij geraakt en mij doet mij gemaakt. Het leedje van mijn leven, vergeet geen klank, dat lief altijd bij mij, mijn gans leven lang. Nou, elk nu couplet ken ik nooit meer terug, maar ik heb zomaar mazzel want het liedje van mijn leven is een lied van geluk, zoals een kusje op het ijs in de sneeuw. Zo is het slan met een deur, zo is ik in hert herkloppen, zo is de derde deel in S-mineur. Al deze geluiden hebben mij geraakt en mij doet mij gemak het leedje van mijn leven, vergeet geen klank? Dat blijft altijd bij mij, mijn gans leven lang. Na elk nu couplet, ken ik nooit meer terug. Maar ik heb zo'n zo. Want het liedje van mijn leven is een leed van geluk. Klank. Dat lief altijd bij mij mijn gans leven lang Naar elk nu couplet ken ik nooit meer terug Maar ik heb zo'n mazzel Want het leedje van mijn leven is een leed van geluk Volgens mij heb ik mazzel Want het leedje van mijn leven is een lied van Gelle. Ik krijg de tranen in mijn ogen. Yes. Ah, de, ik vind het ook mooi dat je zegt van het geluid van mijn wang tegen zijn wang. En dan dat geluidje wat je dan kan krijgen, dat raspen. Dat is wel heel erg mooi. Dat is toch heerlijk. Ah, 24 <laughs> september uh, werd je cd gepresenteerd. Ja. Ik was erbij. Ja. En G. Reinders was er ook bij. Laat je het horen. Uh, word je wakker? Suus 1. Mijn naam is Geer Reinders en dit is de tiende keer dat wij hier in 22 jaar in de smoeslaan een cd-presentatie uh, houden. En uh, deze keer vind ik het heel spannend, want deze keer sta ik hier niet als artiest, maar sta, sta ik hier samen met mijn vrouw als de, de platenbondjes van de kleinste platenmaatschappij van Nederland. <lacht> en u zult zich misschien afvragen waarom de kleinste platenmaatschappij van Nederland de grootste zangeres van Nederland onder contract heeft genomen <lacht> nou zij heeft ons omver gezongen. wij zijn vorig jaar drie keer naar Suus gaan kijken en we waren zo onder de indruk van ik denk hier moet iets gebeuren met deze liedjes en uh, ik, ik, ben, ik ben heel trots op deze plaat heel trots, dat is de eerste keer dat wij een plaat of uh, dat de VOF-liedjes, Marjan en ik, we zijn samen de VOF-liedjes. Nee. Dat wij een plaat produceren van een ander artiest. Maar uh, uh, Suus, zit is wel een, een, een heel groot rijtje, een klein groot rijtje. Want ik heb vanochtend twee andere mensen een plaat geproduceerd. Dat is van Toon Hermans en van, van Lennart van Dongen. En er, Suus staat nu als derde in dat rijtje. Um, wat moet ik nog meer zeggen? Het is een prachtig plaat. Ik ben er. Heel trots op. Ik zal u vertellen wat de volgorde van de avond is. Ik ben zo uitgepraat. Dan overhandigd. Siep die heeft net de allereerste cd. Daar kwam Jan Dogger van Repifact. De cd-fabriek kwam daarmee binnen. Die heeft erbij gestaan. Toen de allereerste cd uit de machine kwam. Die heeft hij bewaard. En die gaat Sip dadelijk overhandigen aan Suus. SUS. Um, wat moet ik nog meer? Ik, oh, ik moet ook zakelijk mededingen. Um, Waarom Sip? Waarom Siep? Oh, waarom Siep? Omdat wij, wij, wij houden al, al 22 jaar CD-presentaties in Amsterdam. Want ik vind dat Limburgs muziek is gewoon een nationaal product is. En ik heb Siep ontmoet door Sust. Ze zongen samen in de Open Swan-productie Liedjes van Zonneveld. En Siep en ik zijn nu ook bezig met een samenwerking. En ik vond het zo leuk dat een Fries in uh, ja! Amsterdam een CD uitreikt aan de. de weet u dat? Aan en de enige uh, zangeres die een landelijk theaterprogramma heeft met, een, met liedjes in een streektaal. Dus dat een Fries aan uh, een Limburgse zangeres in Amsterdam een cd overhandigt. Oké. Okay. Dat heb je heel mooi gezegd. Uh, Super mooi gezegd zelfs. Ik voel me zeer vereerd dat ik als Fries, als diep Fries mag ik wel zeggen, ja. uh, deze, deze eerste cd mag overhandigen aan, uh, aan jou. Ik, uh, dat zal wel komen omdat, omdat wij samen in de rest van Nederland ook moeten te verstaan zijn. Dat probleem ga je straks krijgen dat ze zeggen, ja het is hartstikke mooi, het is geweldig mooi, maar waar gaat het eigenlijk over? Dat heb ik dus ook altijd. Ik heb je al leren kennen vier jaar geleden bij de voorstellingen Zonneveld voor Altijd, ook van Open Zwan, dat ik samen met Roberto D. en Fritz Sissing en daarbij. En toen stond ik, ja we hebben tachtig voorstellingen gedaan en ik stond eigenlijk elke avond te kijken van jouw kwaliteit. Je had altijd een 8 of hoger. Dat was fantastisch. Echt heel erg goed. En toen was ik ook al bezig met deze liedjes. En toen liet je mij wel eens wat horen. En ik vond het echt bloedstollend mooi. En we hadden altijd één nummer. Dan stond jij achter mij, drie minuten lang. Dan stond ik te zingen. En dan stond jij ademloos naar mij te luisteren. Ik hoop dat ik drie kwartier ademloos naar jou ga luisteren op deze CD. Ik wens je heel veel succes met deze. Het eerste solo-CD van jou. Dit kleine meisje met een geweldige, geweldige stem. Je eigenste solo-cd. <laughs> heel erg gefeliciteerd en ik hoop dat ik hier over een jaar weer sta met een gouden plaat. Oh. Om jou niet te overhandigen. Want je verdient het echt. Want je bent een van de beste zangeressen van Limburg. Ja. Maar eigenlijk van heel Nederland. Uh. Wauw. Ja. Goed, hè? En toen kwam jij nog, want jij had ook nog wat te zeggen. Oh ja? Ja, dan zal ik ook maar even iets zeggen, hè? Ja. Eh, oh, god, ja. Uh, god, ja. Uh, nou, oh, in de microfoon, zus. Ja, ik, ik had alles in het Limburgs bedacht. <laughs> dat is toch weer grappig. Dus ik ga het lekker in het Nederlands ja, doen. Ja, hier is die. Dit is inderdaad mijn eerste. En, um, ik, um, van, mijn hele dag was niet zoals ik dacht dat die zou gaan. En ik dacht dat ik vrij rustig zou zijn. Maar dit is niet niks. En inderdaad, vier jaar geleden zijn we al aan begonnen. En dan, dan borrelt dat en uiteindelijk kwam er een, een voorstelling. We hebben die liedjes allemaal aan de keukentafel geschreven. En in, in een uurtje meestal, met G. <laughs> en, um, en in één keer is er dan een solo voorstelling in het theater. En dan, dan denk je van ja, dit, dit mag eigenlijk niet ophouden als dat stopt. Toen dacht ik, dan moet het eigenlijk vastgelegd worden. En toen zei ik tegen G. en Marjan. Niemand man vergeet me doen. Dat kind hij zomaar weg. En daar waren de twee engelen zeg maar. En die zeiden: Suus, dit gaan we samen doen, alweer." Ja, want ja, ja, ik weet, <laughs> dan weet ik niet zo goed hoe ik moet zeggen, maar het zijn die twee mensen die dit hebben gerealiseerd. En ook de liedjes. Want zomaar heeft hij dit niet gekend. <laughs> en ik dacht altijd, ik dacht altijd dat ik niks kon. Maar ja, gelukkig konden we wel wat. <laughs> dat is maar. <echt> <laughs> En um, nou ja, ik hoop dat jullie er allemaal heel erg van gaan genieten. Ik ga er in ieder geval wel van genieten. Want ik kan niks ontdekken waar ik niet achter sta. En ik ben nog nooit zo trots geweest op iets in mijn leven als dit. Dankjewel Verrug. En uh, ik ga nu gewoon lekker. Ja. Nou, dat is gek om even terug te horen. Ja, ik uh, daar raak ik weer een beetje van mijn. Uh, <laughs> ja, Dat Want is geen Reiners. Uh, ja, ik, ik ben ook een enorme fan van G Reiners. Ja. Die heeft dus met jou samen deze plaat gemaakt. En ja. ook gezorgd dat het op een plaat komt. en dat ja, het, dat dat het, het uh... allemaal mogelijk was. Ja. Dat is, ik, ik, kan het... ja, Nog steeds kan ik dat niet omschrijven hoe, hoe dankbaar of hoe mooi zoiets is. Dat zijn van die kleine wonderen die dan... Als iemand denkt van, ik doe dit voor jou. Ja. En hoe vaak heb je dat nog? Dat iemand gewoon zomaar zonder enige iets doet. Ja, ja dat is waanzinnig. En, en, en loopt die goed, die Ja, plaats? volgens mij wel. Oké, okay. want ja. jullie zijn al bijna. Je hebt nog drie optredens, ja, geloof ik. Nog 28 drie. november en uh, 1 en december. En ik heb het wel ergens opgeschreven. Ja, we doen Weert, nee, Zoetermeer. Woensdag Zoetermeer. Ja, woensdag Zoetermeer. Ja, en, dus en. de dan... laatste keer dat mensen kunnen horen. Vrijdag, vrijdag in Weert. Weert en dan 1 Zateren. december in Heerlen. Ja. En dan dus dan is, dan is het klaar. En dan moet je... Nou, gelukkig hebben we ja. dan nog dit idee ik wou het zeggen. En dan, die ja. kan dan vol gekocht worden voor ja. zitten klaar voor kerstmis. Hé, <laughs> hey, en uh, is dat zo? Je hoorde natuurlijk Siep van de ploeg, van de ja. kast. Ja. Het was wel erg leuk, een Fries inderdaad. Ja. Die dan, uh, die ook, aan wie je ook zo goed hoort dat hij uit Friesland komt. Ja, ja dat, dat, is, dat, dat moet ook, hè. Maar, daar uh, uh, nou ben, nou ben ik kwijt wat ik maar zeggen. Siep van de Ploeg. Uh, oh ja, die zegt van, mensen vinden het heel mooi, maar ze uh, weten niet waar je het over hebt. Nee. De, dat Denk ik dat het bij het Fries nog meer is dan bij het Limburg. Want ik, ik denk het wel. Nou, ik heb natuurlijk een Brabantse moeder. Dus, maar uh, Limburg, ik kan het allemaal wel verstaan wat je zingt. Ja, Bijna dat, alles. Dat ja. komt ook omdat ik uit een... Uh, ik kom uit midden limburg Het Ja, Ja, Romeu Melik. Zittart, ja, Melik. ja Melik, Melik. Daar ben ik opgegroeid. Dus, en het is een vrij recht dialect. Dus als je al een beetje Duits kan, dan is dat al... Eigenlijk heel makkelijk. Er zitten best wel veel woorden in die het toch herkenbaar zijn. Omdat het niet wiebelt. In mijn street. Ik kan een ze uh, Ja, ik kan Dat meer... En dit is Geun recht. Ja, dat is het dat verschil. Is heel... okay. Dat is makkelijker. Want G, die zit wel meer. Die, die... die heeft een die komt het helden. En die gewoon... Ja, die, dat, dat is... Aan, dat kan ik niet eens nadoen. Die, gaat, die heeft ook een... Dat was wel grappig. Als we dan samen aan die tafel zaten. Had hij een, een ander rijmwoord dan ik. Omdat het... Ik spreek ja. dingen anders uit. Ja. <laughs> Waanzinnig. Dus in Limburg zit er toch ook nog heel ja, veel... het is van het ene dorp naar het andere dorp is het al anders. Echt waar? Ja, in Vlodrop bijvoorbeeld, dat is echt een twee dorpen verder. Dan pra, ja, ik kan het niet met een rollende R in het Limburgs. Ja, dat hebben we... Ik ja, kan, kan het niet nadoen, maar... Nee, ik kan het niet ik na, bedoel, om ja, ja, ja. Maar iets aan te geven. Dus echt van dorp naar dorp is het helemaal verschillend. Ja. Loo, ja, die... Uh, Je kan het niet nadoen, niet? <laughs> Freeze, ja. yeah. Yeah. Okay. Hey, um, ik kan beter friesparaat. Ja, nog nodig. Of zoiets. Oké. Ik ga nog heel eventjes. Nou, dus dan moet ik nog zeggen wat er vanavond verder in, in het programma komt? Ja, dat is even, vannacht. Het is, uh, ja, is wel even leuk om te zeggen. Straks om vier uur heb ik uh, de cursus Samen zijn van Maartje Duin. Misschien kunt u herinneren: ik heb je ook uitgezonden de cursus Alleen zijn. Oh, zo <laughs> Hoe ja, is... te handelen of ja, Nou ja, gewoon, ze heeft een aantal mensen geïnterviewd hoe het is om alleen te zijn. En nu heeft ze dus een aantal stellen geïnterviewd. Oeh. En het is, erg, het is erg vermakelijk om naar te luisteren. Dat, uh, dus dat krijgt u straks. En we gaan het verhaal van Hella Hase in de herkansing gooien. Weet je wel, uh, haar, haar uh, postuum ver, verschenen verhalen. Uh, die, en die worden voorgelezen door Willem Nijholt. Oh, uh, mooi. Jij kent Willem Nijholt? Ja. Met hem gewerkt ooit? Of ja, iets? ik heb uh, tijdens het programma op zoek naar Evita. Toen zat hij natuurlijk als, als, als hoofdjury lid. En toen heb ik ook met hem oh. mogen werken, ja. ik ja. ben nou, ja. heeft ook met hem gewerkt trouwens. Met een pianist. Ja. Samen liedje voor Halsema. Ja, van wat Marijn vind je van uh, Nijholt? Van ik vind het geweldig. Ja, nou, het is natuurlijk een rasartiest vanaf de eerste... eerste ja, dat het in Nederland... nou, natuurlijk al veel vroeger, maar in mijn uh, Sorry, ja, ja, beleving, ja. Dat, dat, dat. Die heeft iets unieks. Die, die, die gaat dat podium, of ging podium op ja. en Die doet iets ja Hij heeft van die maniertjes en van die ja. dingetjes. Ja, ja, dat is leuk. Ja. <laughs> maar ja, hij, hij kan fantastisch voorlezen. Ja. Hè? Dus hij, dit, dit, dit doe je heel mooi. En ik heb ook van de week zitten luisteren naar de brieven... die hij zelf geschreven heeft aan Hella Hazen. Mm. Met bonzend hart. Dat is nou, fantastisch, omdat het ook een soort zelfportret is in die uh, brieven. Ja. Heel erg, heel erg bijzonder. Uh, je zei net... Uh, uh, dat hij bij Evita, dat moet je eventjes even uitleggen. Want ja. ik weet wel dat het bestond, dat was in 2007 al. Hè? Ja, klopt. Hè, op zoek naar Evita. Evita. Dat was voor de eerste keer dat het op tv gebeurde. Ja. Dat je dan, hè, want nu zijn er daarna al een, ja. uh, een heleboel geweest. Ja, het gaat maar door. Ja, het gaat maar door. <laughs> dat, uh, jij zat toen nog op school of was je net klaar? Ik was klaar, ja, ik was klaar. Ik had al, uh, ik had al een paar producties gedaan, ja. Oh, Oké, okay. en, en wat, wat maakt dan dat je daaraan meedoet? Omdat je denkt, ja, ja ik moet toch ergens opvallen en ergens uh, nee. in de picture komen? Nee, ik, want ik had al, ik was al alternate, was, van tevoren was ik bij uh, My verleden. Dus ik speelde één keer een de week hoofdval, daarvoor ook al gedaan. Maar nu, ik, ik viel daarin. Ik doe alles op mijn gevoel. Ja. En ik dacht... Ik werd gevraagd of ik mee wilde doen. Toen heb ik een auditie gedaan en toen, dat ging goed. En toen kwam ik dus van het een naar het ander. En in één keer zat ik in die, dat programma, niet wetende waar ik aan begon. En toen ik er helemaal in zat, dacht ik... Oh, want ik ging ook helemaal niet met mijn hoofd van... Ik moet die rol gaan spelen. Maar pas in de tweede aflevering, toen zong ik de minutenvals... van jasper ja. in die jongen. Ja. Nou, dat is natuurlijk een ramp als je er binnen een paar dagen moet insturen. Dat gaat heel snel. Een maar text. Dat is Kan je ja, nog? Uh, uh, heeft u één minuutje, één heel... Nee, oh... In een klein minuutje had ik het. En één minuutje, één minuutje. Blijft hij nou nog één minuutje? Dan zing ik voor u niet... Uh, ik weet het niet meer. Nee, nee, nee. nee ja, dat nou, ja, ja, is echt de... ja, Maar ja. toen dacht ik dat ik het niet goed gedaan had. En toen ging ik de kleedkamer. En toen dacht ik... Suus. Toen voelde ik... Die, ja, die drang, die oerdrang om te winnen of zo. ik ja, ja. moest en zou. Dus toen heb ik mezelf verteld, ik sta in die finale hoe dan ook. Nou, dat is me gelukt. Ja, en toen werd je tweede. Ja. Maar dat is dan omdat het publiek stemt en, en niet de vakjury. Want voor ja. de vakjury was jij nummer één. Ja. En, en dat is dan een beetje raar, hè? Ja, dat, is, dat, dat doet pijn. Nou ja, omdat ik vanuit, vanuit mijn jeugd uit, ik had altijd, ik was ik, bang om te falen. Ik had altijd het gevoel dat ik faalde. Altijd dat alles aan mijn vlingers glipte. Waar komt dat vandaan? Nou, uiteindelijk weet ik nu waar dat aan ligt, omdat ik mijn focus niet kon houden. Dus ik heb ADHD en dat soort dingen allemaal. Maar dat wist ik toen nog niet. En heel mijn. Oh. En, um, uh, dus ik had gefaald, alweer. Het enige waar ik goed in was, was zingen. Dat wist ik. En ja. toen was dat ook niet meer zo. Ja, ja, ja, ja. En ben toen een... zakte je er helemaal doorheen. Ja. Toen had je er maar zoiets van... Toen was ik wel Terwijl even... je vier dagen nadat na uh, dat je uh, dus ja, tweede ja. geworden werd... <laughs> ja. hè, dus bij Joop van den Ende uh, in Les Misérables mocht gaan zingen. Prachtig. Ja, Ja, cosette, klassiek. Uh, nou. Wat mensen ook niet horen. Ja, is ook zo. En, et, maar toch was je down. Nee, ja, uiteindelijk gaat dan kabbelen natuurlijk, weet je, dat gaat Tuurlijk, ook, al, want ja. er gebeuren heel veel mooie dingen, maar je bent je vastigheid kwijt op de een of andere manier. En toen, bij die productie, was het heel donker en heel zwaar ook. En toen, wat een ja, miserabel ja. ja. En toen begon mijn stem te haperen en mijn Oof. lijf schoot vast. Oof. Ik liep het podium op en ik kwam niks uit. Nou, ik, en ik raakte alleen maar... Oh. En toen was ik helemaal down, toen dacht ik, nou, dan ga ik maar naar de KNO, want ik weet het niet meer. Het is mijn stem niet, het is niet mijn... Wat is het wel? En die meneer, die... Zei, oké, okay, we gaan het anders doen. Dit is je stem niet. Je moet hier en hier en hier naartoe. Kom je in de molen. En in één keer vielen er heel veel dingen op zijn plek. Ja, ja, ja. Oh, dus in, in, nou, dus in die zin. En, maar ben je, dat, ben je dat, dat gevoel, want je zegt het ook uh, bij die wcd presentatie ik, de, ik dacht, ik kan niks. Ja. Is dat nu toch eindelijk dat weg? Dat is weg, ja. ja. Ja, ik ben ook echt heel ja. goed gaan kijken daarna. Van, zus, wie ben jij nou? Wat ben je echt? En waarom zijn dingen niet gegaan zoals ze gingen vroeger? Nu kan je het aanpakken. Nu kan je er iets mee doen. Nu weet je waar ja. je het moet vasthouden. En toen ben ik um, heel goed naar mezelf gaan luisteren. En echt gaan kijken wat voor mij goed is. Ja, precies. Nou, en nu sta ik hier. En daarom heb je het volgens mij ook, deze man. <laughs> mannen. <laughs> mannen. Mannen, mannen. Waar je over zingt. Ja, want, ja. Het nou, is dus vooral die periode ook. Ja, goed. Dit liedje, wat, het eerste lied wat u net hoorde... <coughs> is gewoon een, een, een, zegt, een algemeen motto ja, van oh, jou. Hè? Ja. Over, over ja. de muziek. En de, maar de andere liedjes op de cd gaan... Uh, Gaan, uh, want dat is toch altijd een fantastische bron. <lacht> Inspira inspiratiebron. Uh, de verkeerde man uh, ja. waar je mee kan uh, zijn, of waar je, wat gewoon toch niet gaat. En Precies. wat dan toch heel erg pijnlijk is. En, uh, maar volgens mij heb je die. Die is ook die, weggetherapeut. Ja, die is weg. Die, die is, is weg. weg. <lacht> Oké, okay. nee, maar. Uh, dus niet ja, ga daar iets over daar maar eens doen. iets over zien, uh, dacht uh, ik. We kunnen namelijk echt wel zonder die mannen. Ja. Als we dat willen. Ja. <lacht> Ze zijn ook heel leuk, hoor. Ja, tuurlijk. <laughs> ik bedoel, ik zou het ook wel heel saai vinden. Ja, is niet zo, hè? Eh? Nou. Als ze er helemaal niet waren. Waarom? Nou, zullen we eens lekker rijden? En P, ga je hem in. Ja. Ik ken het zonder dich. Ga maar met die putjes, Ga maar met de lieve Ik ken Wat wel ik toch een kindje, en dich worst mijn prinsje, maar toen hoor ik blind, wanneer ligt een ik gelichtje? Ik ken het zonger dicht, ga maar met die pruitjes, ga maar met de lievelaar. Ik ken het zonger dicht, ik. ik hing aan dienten tendretjes, had het zelf ook niet waar. Ik loch dicht in de watten met hazen van fluweel. Maar dicht gings s'hard te jatten, het licht biedt zich dicht op een stil. Ik ken het zonne dicht. Wist ik heb mij geëerd, want zomaar aan mijn janken. Lekker ik het dicht. Ja, ik doe het zomaar zomaar dicht. Ja, ik doe het nu zomaar dicht. Yes! Opzouten! Ja, lekker mee. Oh, ja, hartstikke goed. Opwekkend, ja. Nee, heel goed. Hey, die, die, jij zegt, die, die muziek in je leven... Uh, ja, oh, jij ja, wil nog oh, wat doen. Wel doen we okay. gewoon, ja... Je uh, uh, is geboren in Sittard, maar opgegroeid in Meek, uh -huh. uh, Net onder Roermond. Ja. En uh, ja, nou, dat, is, dat geldt voor heel veel uh, Limburgs, uh, een, een groot gedeelte van Limburg. De harmonie, ja? de muziek, is ja? daar veel meer dan in de rest van Nederland. Hè. Ja, dat, is... dat leeft daar enorm. En, um... Dat is, ja, ik ben daar ook tussen opgegroeid, weet je. Dat is vooral in Melik, dat was een heel goed orkest... en er zat heel veel jeugd. Dat was echt ongelooflijk hoe dat daar leefde. Dus je kon eigenlijk niet anders dan ook ja. daarbij. Maar ik wilde het ook zelf, hoor. Ja. En in jouw familie? Je, je, je ouders? Je, je boor, zussen? Nee, mijn ouders helemaal niet... Deze zit altijd te stekkelen, wie nou, waar, waar, waar ik het nou van heb. Ja, ja, ja. En maar mijn, nou ja, mijn moeder zegt dat zij het is, want ze zong bij een koor. En mijn vader die vindt dan heel stilletjes. Hm, maar ik ben het eigenlijk ook, nou ja, goed. Okay, mogen ja. Ze zelf... ja. Maar mijn zus, die, die is een jaartje ouder, die zingt, heeft ook een hele mooie stem. Maar die had daar totaal geen ambitie nee. mee. En die heeft ook, we hebben alle twee dwarsfluit gespeeld. Gingen samen op les, zo fut, fut, fut. Ja. <laughs> ja. Zij oefende, ik niet, natuurlijk. En dan bij de harmonie op de dwarsfluit spelen uh -huh. Ik wilde eigenlijk eerst percussie, maar ja, dat vonden mijn ouders niet zo heel erg geslaagd. Waarom niet? Nou, die zagen het al aankomen. Ja, ja, ja. En toen, uh, toen dacht ik, nou, dan wil ik euh, saxofoon. Maar dat werd hem ook niet, want er was geen saxofoon Oh, oké. Okay. <laughs> zo gaat het natuurlijk, die dat dat krijg je dan te leen. En uh, toen zeiden ze, nou, uh, pak de fluit maar eens. Toen hebben we dan nog van nodig. ik dacht, oh, de fluit. En toen, toen hoorde ik al iemand zeggen, ah, ze heeft een overbeet, dat zal wel niet lukken. Ja, wel hoor. En Suus deed, aan Anna... Dus het werd fluit. Oké, nou. oké. Okay, okay. maar, ja. maar, en ook zingen, dat was. Wanneer, wanneer kwam het ja. zingen? Nou, dat kwam toen. Ik wilde al bij het kinderkoortje voordat ik kon uh, schrijven en lezen. En, en dat. Het mocht dus niet, want we gingen daar naartoe. En toen werd ik wel heel braaf teruggestuurd. Want ik moest toch echt kunnen lezen en schrijven. Oh. En toen, ja, dat was heel zielig. Maar toen, uh, kinderkort, wielen falen, ja. En toen, langzamerhand, gingen ze toch wel ontdekken dat daar wel iets zat. En we deden mee met een kindersongfestival in Deurne. En ik kwam daar uh, als een meisje van zeven of acht. Nou, en ik zong daar uh, bij de oma van Marieke. Dat was van Kinderen voor Kinderen. En toen won ik alle prijzen behalve één, geloof ik. Ik weet nog niet meer wat. Dus toen dacht ik, oh. Oh, leuk, leuk, leuk, weet je wel? Ja. En dan gaat het een beetje rollen. En dus ik werd ook in het, uh, bij de kerk, moest je dan wat solo zingen. of waar dan we dan kwamen, moest ik solootjes zingen. En acht jaar na jaar uh, deed ik dan mee tot mijn twaalfde. En ik won iedere keer alles daarna: alle prijzen, publieksprijs, de hele Wisselbeker, de hele zooi. En. Uh, en werd je daar niet een beetje verwaand van? Nee, totaal niet. Nee, nee, grappig, nee. nee want ik dacht altijd nog steeds, ja, ik nee, kan toch niks. Dat zat altijd... Is, ja, ja, ja, dat, dat is een, echt een, heel lang... Uh, ja, nou. maar toen de dirigent van het orkest, die dacht... Hé, hey, maar daar gaan we even iets aan veranderen. En die zette mij voor het... Uh, Orkest neer stond ik daar als elfjarig meisje volgens mij hield de wereld te zingen op de eerste tap toen weet je dan allemaal orkesten en op een heel groot plein stond ik op een balkon net zoals in maar ja. dan anders ja. <laughs> stond ik daar hield de wereld weet je wel <laughs> en vond je dat leuk genoot je daarvan je ik had er van, wel van ons. wist je wel zoiets van oh die wil ik later doen nee nee nee, gek nee genoeg niet nee gek genoeg was het altijd een struggle of zo en iedere keer, dat heeft lang geduurd. Uh, voordat ik uiteindelijk toch deze weg ben opgegaan. Er oh, was wel een gevoel dat, dat het was. Maar ik kon die keuze niet maken of zo. Maar iedere keer als ik naar links ging, werd ik toch weer naar rechts gestuurd. Nee, die kant op. Je moet toch die muziek... Ja, en uiteindelijk is dat natuurlijk heel goed geweest. Ja, ik... ja want uiteindelijk heb je, uh, ben je in Maastricht uh, een soort ja, als... havo en voorbereidend uh, ja. conservatorium gaan ja, doen. Ja, om mijn zestiende inderdaad. En ging, ik, en ging ja... je dan dus daar wonen in Maastricht? Nee, ik ging echt om uh, zeven neer? uur de deur uit s ochtends oh, met op de een trein... fietsje naar Rommond En dan met de trein naar Maastricht Randwijk. En dan daar weer met het fietsen. En ik mocht ook altijd net die vijf of tien minuten te laat komen. Als het kon was helemaal het niet. niet. Nee, ik nee, nee, nee. kon, kon niet. En dan ja. was ik meestal om tien uur s'avonds weer thuis. Ja. En je hebt ook een tijdje bij het Koningstheater uh, uh -huh. uh, Academie uh, gezeten ja. in Den Bosch. Maar dat was iets meer... er uh, ging veel te veel de kleinkunstkant op? Of nou, wat is dat daar? Ja, dat is wel eens kleinkunst. Inderdaad, cabaret. En ik, uh, ik had daarvoor... Was ik net klaar inderdaad met het consultorium. Maar ik had toen... Um, um, ik dacht dat ik... Als ik mijn gevoel in de knoop zat, dan kan ik niet zingen. Dan moet ik die kant niet op. En er waren dingen gebeurd. Waar ook dat eerste liedje, Waarom, uit voort is gekomen. Um, dat je iemand uit je leven echt kwijtraakt. Um, toen dacht ik, ja, als mijn gevoel zo in de knoop zit, kan ik dit niet. En toen hebben toch mijn klasgenootjes gezegd... we gaan een eigen ding maken. Een eigen musical met eigen liedjes. Hebben we toen in het koningste jaar konden dat opvoeren. En toen zeiden zij van, nou, we gaan een opleiding starten. Je mag hier beginnen. En toen moesten al mijn deuren open. Al mijn luikjes... En dat kon ik niet. Dus toen ben ik gestopt. <laughs> Hoe bedoel je dat? Nou, mijn gevoel, alles. Um... Kijk, als je dit vak doet, dan neem je toch ook jezelf altijd mee. En alles. Uh, waar... Nou, ik ben een gevoelsmens, dus ik, kon, ik, ik moet al die luikjes openzetten bij mij, wat in mij zit. Om te kunnen doen wat ik wil doen en om jou te laten voelen of iedereen te laten voelen wat ik voel. Um... En omdat er zoveel gebeurd was, blokkeerde ik dan ook weer. Dus ik kon niet... Was te, het was te, te veel. Ja, het was te vroeg ook. Ja, ja. het was te vroeg. Met een haatbloeier. <laughs> ja, nee, precies. En het, het was dan te rauw of zo. Want dan, dan, ja. dan, dan wordt het te open. Dan wordt het bijna... Ja, ja, ja, ja ik kan wel even voorstellen. Ik zo. verloor mezelf erin of zo. En, toen... en het was ook wel zo dat het niet um, heel veel uh, uh, zang was. En dat is natuurlijk wel mijn ding. Ik merk nu Wat? dat er veel meer <laughs> mijn ding is. Maar toen ja. was dat nog niet zo. Nee, dus ja, zullen we waarom... Uh, zullen, zullen we waarom? Ja, dat, dat hoort nu wel, hè? We hebben het er nou twee ja. keer over gehad. Waarom? En dan moest ik nog even... Ach, dat is een van mijn mooiste... Ja, dat is gewoon een mooi liedje. En dat is eigenlijk het allereerste wat je dus geschreven wat hebt? Wat ik zelf geschreven heb, Dat Wat ja. je zelf geschreven ja. hebt, ja. Ja, ja. oké. Okay. Twee uur zonnig middag Het vocht nog Op tien lippen De rellingen Nog even, min lief Tronen Rollen even, min wangen Omdat ik weet Dat dit niet blief Borom Zien de buim zo kaal En worom is ons penske leeg En waarom is de nog zo gauw En het alles zo zien rijden Dat de dag de dag vandaag niet is En ik dich zo erg mis Het is ver oerzinnig middag En ik weet dat ze me Maar ga stiekem dat ze dich bedenkt Maar doe hebt geen zin meer om te blieven Des ergens anders verder kent Het is zes uur zijn avond De gordijnen zijn al dicht Die koffers zijn ver weg en al verdwenen En ik kijk nog naar die lege plek dan Die de verantie blijven zal Hooran zijn de buim zo kalm, en waarom is er spengsgelijk? En waarom is de lucht zo kalm, en het alles zo zien ruiken? Dat de dag de dag vandaag niet is, en ik dich zo erg mis. Het is twaalf voor morgen, ik schrik wakker oedenruim, ik hoop dat het onwaar is overgedreven. Just begs and Sus Suzanne Zegers, Lieve mensen, koop die plaats, zou ik zeggen. <totstuk> Hé, hey, eh, eh, lieverd. Eh, <totstuk> ja, nee, ik bedoel. Eh, je stopt daar heel veel gevoel in. Hè? Bedoel... Eh, eh, eh, hoe doe je dat elke avond op toneel? Reproduceer je dat of komt dat vanzelf? Ik ga vanzelf. Dat? Ja? Ja, dat komt, ik weet niet wat dat is. Dat is iets wat ik heb meegekregen van weet ik niet wie. <totstuk> maar dat, ik kan niet... Ik weet niet, als ik begin, dan begint er iets te stromen vanuit mijn, nou, ik noem maar uit, vanuit mijn tenen. Ik weet niet waar het vandaan komt. En dan gaat er iets open, ik weet het ook niet. En dan komt dat, dan kan ja. ik dat allemaal, maar het is ook zo van mezelf. Ja. Weetbaar over zingen. Ja, dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Want kijk, hè, dan kijk je naar de Voice of Holland. Of uh, <lacht> ja, af en toe kijk ik er toch wel weer naar. <lacht> en, dan, en dan zie je en denk je: ja, god, die kan zingen. Die ja. kan zingen. Ze kunnen allemaal zingen, weet je wel. Nou, de een wordt beter dan de ander. Maar uh, je zoekt toch naar iemand die je raakt, weet je wel? Ja. Wie raakt je nou als, als zanger? Ik bedoel. Ja, dat klopt. Ik bedoel, er zijn er nog wel meer zangers dan El Green. Hè? Of, <tie> euh, <tie> ja, dat is mijn grote liefde. Ik, ik. Maar ik bedoel, uh, dat is. Dat, uh, wat maakt iets authentiek? Ja, ik vind jou helemaal authentiek. Dat is, ja, dank je. Uh, ja. ja, dat. Ik. Ik. Ja, je moet. Ik, is dat ook niet wel eens moeilijk dan? Is dat niet uh, heel zwaar ook? Ja, het is soms wel zwaar. Ja, maar ik krijg ook weer energie ervan, omdat ik. Kijk. In mijn voorstelling is het zo natuurlijk dat ik ook echt hele komische dingen ertussen doe om ook te, het publiek natuurlijk even, even lucht te geven. Want Dat geeft mijzelf natuurlijk ook ruimte om, om, uh, om die pingpongbal zeg maar tussen mijn navel en mijn hart en mijn stem, uh, mijn ziel uh, uh, op en neer te laten gaan, zodat dat in balans kan zijn. Um, ja, ik weet niet wat het is. Ik vind ja, het, het is helemaal... ook, ja, dus net als alsof je aan een dichter legt dat gedicht is even ja, uit. Nee, het daarom goed. ik begrijp. Je voelt het gewoon. Ja, maar maar het, los... het heeft wel... Ja, sorry. ja, Nou, kijk, ik begin mijn voorstelling met mijn fluit. Omdat ik wil dat de mensen op een andere soort frequentie komen of zo. Dat ze even losgaan van waar ze waren. Je komt ja. op een ander level, of een ander energieniveau. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Ja? Maar op ja. een bepaald ander soort trilling of zo, waardoor je mee kan gaan. Ja, ik, heb, ik heb dus tussen echte Janne... wat een heel ander programma is <lacht> ja. dan wat ik doe. <lacht> en de, toen ze net op, op de zender kwamen... en, en ik heb zo'n ander soort programma... had ik een tijdje lang wat vogel gefluit. Ik denk, ik moet ja. ook de luisteraars even helpen. Ja. Ja. Om, nu komt er iets heel anders. Een ja. hele andere sfeer. Mm -hmm. Nu heb ik dus dat, uh, die, die, die, die, die, die kippen. <lacht> ja. oh, dat, dat, dat, nou, dat helpt ook wel. <lacht> ik wou zeggen. ik kom meteen zo. Ja. Ja. Maar het heeft natuurlijk ook wel heel erg te maken met het feit dat jij in je eigen dialect zet. Ja, nee, oh, oh, ja, vergeet ik bijna. Ja, nee, toen <laughs> ik zou je... Ja, het, dat, daarom ben ik het ook gaan doen. Omdat ik, ik moest terug naar mezelf. Ik moest naar dat hele waar we het over hadden. Ik moest terug naar wie ik was. En hoe kon ik nou beter bij mijn gevoel komen... dan met mijn eigen taal ja. te spreken. Ja. Want dat, dat is, ja. daar ben ik mee opgegroeid. Dat ben ik ja, ik zou wel luisteren, dan ben ik toch heel benieuwd. ik bedoel, want jullie horen nu wat ze zingt en komt dat, ik, bij mij komt dat zo recht binnen. en ik bedoel, eh, want eh, ook al versta ik het niet misschien helemaal, <lacht> er zijn er altijd wel een paar zinnen waarvan je denkt, oh ja, nou dit is, dit is verdrietig, ja, hij is weg, nou, <lacht> kut, ja. <lacht> <lacht> Ik maar wat. Ja. Nou goed, maar uh, ik zat te denken, uh, ja, ik wil nog zoveel meer van je horen. En de tijd vliegt. Oh ja, ja nou, uh, Wat ik een van de lekkerste nummertjes ja. vind. Uh, lekker vrieën ja. nou, En wat is dat nou voor, is dat een samba of wat is het? Een, een, een, een, nee, een bossanova Een bossa nova, ja. ja. Want je bent natuurlijk in van alle stijlen thuis. Hè. Ja, dat blijkt. Ja, ja goed, ga, <laughs> ga doen. Ja, lekker vrieën. Lekker vrieën. Nou, dat is ook een tekst, uh, daar kan je vast wel een hoop van verstaan. En dit vind ik heel geestig. Ik denk het wel. <laughs> ik hoop dat mensen nu ook lekker aan het vrij zijn. Ja, ja, ga maar lekker vrij. Doe me niet in een halve de hele kamer Sutra door te nummeren. We doen Gaan en kalm met me. Ik wil gewoon lekker vrieën, lekker vrieën. Mannen die mijnen, dat ze alle zoete kas moeten halen, maar ik moet me vrieven. Op het gericht, maar ik kijk alleen op die gezicht. En sticht die in instand, ken ik mich gelaten gaan. Maar doe hoofds niet in een halvoer de hele kamma dat door te nemen. Nee, doe hoofds mij niet en van vuur en van boven. Angers om te beklemmen Doe hoofd niet Wie alle mogelijke muggelijke te berieën Ester, bleef, kijk me aan En kal met me, ik wil gewoon Lekker vrieën Lekker vrieën Soms dacht ik, laat maar want ik wandel elke dinsdag naar de sportshow. Bij zo turner vulde ik me zowel de keeper als de go Ik speel niks nou van internet, nee. Ik wil een spannende man in mijn bed. Ik wil met je samen zoeken. Wat kook bij ons in de keuken.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 Sutra door te nummeren met nee, de hoofdstuk niet. en van vuur en van boven andersom te beklimmen. Doe hoofdstuk niet. wie alle mogelijke beestjes te berieën. Alsjeblieft, kiek me gaan en kal met me. Alsjeblieft, kijk me gaan en kus me. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft, lekker. Ja, ah, dat is een fantastische tekst. Uh, uh, Francis zegt, het klinkt als Desafinado van Stan Getz en Joa Gilberto. Ah, kijk. <laughs> nee. Ik ken het niet. Oh, nee. oh, dat is een schande waarschijnlijk. Hey, ik ook niet, ik ook niet. Nou, ik ga, ik ga het straks even opzoeken. Nou, Bart zegt ook. Hey, uh, um, je bent natuurlijk, je hebt, je hebt natuurlijk een zangopleiding gedaan... maar je bent mm -hmm. he, muziektheater dan, en die ja. afdeling. Je kan heel veel verschillende... Ja, ja ik, ik heb eigenlijk op school altijd een musical en dus dat belten geleerd. Maar ik ben de, de basis was klassiek. En op de een of andere manier heb ik nu pas de andere kant van mijn stem ontdekt of zo. Door dat ja. Limburgs. Heel gek. Ja, nou ik vind het dus heel leuk. Ook uh, uh, zonder dat, dat belten. dat ja. Is ja. Dat... Haat ik. Haat ik. Ja, dat is nou helemaal een techniek. Hè? Dat is een techniek. Ja, nee, nee, precies. En maar in sommige liedjes is het heel mooi, ja, hè? Nee, ja. Maar dit, dit, dit is een liedje waar het helemaal, nee. helemaal niet in zit. En dat is, uh, dit is echt een nachtliedje. Hè? Ja, dat is een hè? avondliedje. Hoort hij wel thuis. Ja. Ja. Hey, ik ga toch een klein stukje draaien, want je had, ik had je gevraagd plaatjes mee te ja, nemen. Ja. Nummer twee, hè, denk ik. Nee, dat is dan van. Uh... Ja, maar dat vind ik wel grappig. We zeggen even niks. En dan mag jij uitleggen waarom je dit nou uh, gekozen <laughs> hebt. Ja? Komt ie? Ja. Ook oh, mag het al Ja, Nee, ja. zeg ja, maar. Overheen. Ja, dat gaat gewoon. Hoor hier. ta. komen die trompet. Ik ben opgegroeid in het orkest. Dus Dat is voor mij waanzinnig. Ik zit er nu tussen. En in dit stuk hoor je ook die power, die drive. Weet je, dat je denkt: oké, okay, we gaan ervoor. ta. die, die, die, die uh, Jean d'Arc op de barricade. Dat voel ik zelf ook. Ik vind dat ik dat een beetje ben. <lacht> ik, ik, ik, ik, die stuwing, die, die vooruitgang. Dat je. Ik, ik vind dat je het leven moet beetpakken En dit stuk gaat erover. In mijn ogen. Ja. Het is natuurlijk Indiana Jones, maar... Red is <laughs> of last maar dit is mijn gevoel erbij. <laughs> Verder op een stuk kan dat even. Zie je, er komt er weer bij. En dadelijk hoor je ook oh. oh. die fluiten en die... Ja, dat kan ik nog niet. Hippo. Volgens ja. dus mij komt dadelijk bluitje Ja. Kijk en nu Zacht Daar gaan er weer iets nieuws bij Dan zie ik ook het orkest zo lopen Zo straat eigenlijk zo. Ja Het ja. is gewoon fantastisch En dan gaat ik. Oh, ja, dat duurt zo lang, dit stuk natuurlijk, maar er zitten heel veel stukjes in die dan weer veranderen. Dat komt dadelijk. Ik heb waarschijnlijk geen tijd voor. Maar... Nee. We ja. laten de mensen ook niet genieten nu, hè? Nee, dat was... Je lijkt rechts van Beuningen. Hier. Ik de homeworld. is ja. dus de Efteling, de Elfjes. <laughs> Vlieder Ja. Daar ben ik ook. Eigenlijk ben ik dit stuk zelf. <laughs> ja, oké. Okay. Ja. En wie, wie, van wie is het? John Williams. John Barry, nee, John Williams. John, ja. ja, trouwens, want Forrest Gump heeft ook zo'n ontzettend mooie soundtrack. Ook van de film. is dus ja. Oké, okay. genoeg. Ik, ja. ik ga het thuis nog eens, nog eens verder. <laughs> maar dit was al een fantastische <laughs> presentatie, dubbel presentatie was dit. Nou, hey, en, uh, wat samen. En wat ga je doen als dit deze theatertour is afgelopen? Nou, dan ga ik een jaar. Nou, dan uh, dat, is deze, dat is al heel binnenkort. Dan um, in januari ga ik. Uh, de hele maand heb ik uitgetrokken om. Uh, ik, ik doe nog meer dingen dan alleen maar dit, omdat ik dit, dit kleine. Ja. wil doen. Dus ik ben kindertannisassistent. En ik, ja, ik ben een helpend handje... voor uh, een uh, Mara, heet ze. dus Die begeleidt is een gehandicapte... Uh, meisje. Die begeleid ik. Omdat ik anders niet kan doen... wat ik wil doen. Dus ik ben ja. dit op en het Ik moet helemaal vanaf het begin beginnen. Oh, ja. Dus dat doe ik nog. Maar dan ga ik in januari... Ga ik, uh, ik heb wat concerten. Maar dan ga ik aan... Uh, Toon... Uh, ik ga een liedjesprogramma maken... met uh, onbekende liedjes... van Toon. Van Hermans. Toon oh, ja. leuk En die mag ik uh, bewerken... Met Maurice, de zoon van de ja, ja. ben ik thuis geweest. Ik heb liedjes gehoord. Kan dus... je iets, iets laten horen? Of een... Nee, omdat het echt nog. Uh, nee, daar ga ik echt in januari. Oké, dat is, alle... okay, het is echt nog. Ja. ja, je hebt wel. Um, uh, maar dat was al een, een andere woe is de vurig jaar? Hoe um, is dat stupeke van toen? Hoe de pap me leerde lopen? Hoe is de zon dicht van toen? Is er een i-stuurtje ging kopen. Ja, nou ja, goed. Ik kan ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat zijn allemaal... En, en zijn er ook allemaal in het Limburgs? Nee, ik ga dat, die zijn natuurlijk in het Nederlands geschreven door Toon. Maar ik mag daar ook uh, wat Limburgs aan veranderen. En dat is natuurlijk voor mij fantastisch. Want daar ja. kan ik mijn eigen gevoel erover in. En uh, daar ga ik in januari aan werken. En... en dat wordt misschien je volgende programma? Dat wordt mijn volgende programma. In oh, 2014 heb ik ook al het hele idee van Suus 2 ligt ook al klaar. Oh. Ja, nou, ik vind het zo waanzinnig. Ik hoop zo dat het lukt. Want ja, je ja. verdient echt een groot publiek, want je bent een waanzinnige zangeres. Okay. En uh, uh, ik vind het zo want het lijkt me zoveel leuker om dat te doen dan ja. dag na dag iets wat iemand anders bedacht heeft. Ja. In een, uh... En dat je ook, als je uh, naar links moet lopen op dat spotje moet ja. gaan staan, want anders sta je uit. het licht. Nu loop ik naar links of naar rechts. Ja, en precies. dan hoort ja, iemand ja, me wel. Ja. En ik kan gewoon met het publiek praten en het publiek ja. met mij, als ja. ze willen. Ja, ja. dat past is... veel be beter bij jou, hè, als gevoelsmens in plaats van... Ja, blijkbaar wel. Ik heb er ja. tien jaar, na, of nou, heel lang nagezocht, maar tien jaar in het vak dan, zeg maar, echt nagezocht, naar, naar die weg. En nu heb ik hem, dus ik wil hem ja. niet meer loslaten, Precies. wat ik er ook voor me doen. Precies, ja, te gek. En hm. dan heb je zoiets van, dan ben ik maar uh, uh, tandartsassistent en, ja. uh, nou, fantastisch. Kindertans, die zijn zo leuk, die zijn zo eerlijk. Kindertandarts. Oh, nou ja, want ik heb toen een enorme angst voor tandarts ontwikkeld door daar de schooltandarts. Ja, het is, het is nu over. Ik kijk heel vriendelijk naar je en ik Heelke. zal een verhaaltje voorlezen, Heelke. dat soort dingen. Hey, 55. We gaan in ieder geval... Ik wil nog foute mannen horen. Ach, nou, gaan foute Want daar heb je lopen. last van gehad in je leven. Ja. Ik, ik herken dat ook. Ik dat is ook lang geleden, waarom. maar... Nee, leuke mensen die trekken vaak de verkeerde mannen aan. Dat is toch gek, hè? Gek, hè? Nou, ik hoop nu dat ik er iemand tegen me gekomen die niet fout is. Maar ja, goed. ik ook. Ik ga... Nou, mensen. <laughs> uh, ja. Nou, een lekker galmpje, foute mannen. Oké. Okay. Sowieso kennen ze zich nooit pinje Nummer 1 bracht nog de was naar de man Nummer twee dag zien geluk door de naaste vingen De laatste vreemd half Amsterdam Waarom blijf je steeds aan foute mannen plekken? Ik heb daar nu toch zat gehad. Jezeke, ach Jezus, waarom steeds van die halve gekken? Ik ben foute mannen zat. Kennen die dat soms aan mij ruiken Of zien ze dat aan hun gezicht? Denken ze dat het weer zo'n klein kuikje? Ach Jezeke, lik het dan toch aan mij? Dan bleef je steeds aan foute mannen plekken? Ik heb daar nu toch zat gehad. Jezeke, ach Jezeke, waarom steeds van die halve gekken? Ik ben foute mannen zat. Het gekke is dat ik het eigenlijk wel weet. Want stom genoeg bleef het spannend met zo'n knappe foute sheet. Maar nu heb ik genoeg van dat gekloot. foute mannen Nooit nooit nooit. woe, oh, waarom je steeds aan fout je mannen plekken? Ik heb daar nu toch echt zat gehaald. oh je Jezeke, ach oh, je Jezeke, tot je echt een oeijende af wilt stekken Ik ben fout ik ben fout ik ben ich, ik ben fout ik ben to money Het was ook om je voor Jezeke. Ik hoop dat Jezeke. Nou, echt het goed luistert, luister Ja. ja. <laughs> oh, nou, we kunnen helemaal niks meer draaien. Nee, nou goed. Uh, Suus, ontzettend. Je mag nu een wijntje, je, ja. want je bent allergisch voor ja. dat, ook wel een mooi verhaal. Yes. Allergisch voor wijn, want dan gaat ze snotteren. Ja. Dan moet ze een, een, eigenlijk een anti-allergisch en, en dan kan, kan ik, ik heerlijk, heerlijk lekker een, ja, een klein wijntje schenken. Het is wat, zo lekker. Ja, want jij moet... Jullie, jullie moeten... Jij ook naar Amsterdam? Ja. Oh, ik heb ja. helemaal niet... Ik heb niks over Maarten, en uh, Peter. Mark gezet. Peter. Mark Peter. Naar Mark Peter. Ja, uh, wat kunnen we nog even gauw iets nou? zeggen over? Je bent een fantastisch pianist. Ja. En muzikaal en, leider. En begeleider. En je hebt een uh, enorme... Lijst. Nou, we hebben een hele lijst. Wij zijn samen begonnen kunnen Kunt de weg naar Hamer vertellen, meneer. En vanaf die tijd... Weet je dat ik die gezien heb? Dus hebben heb ik jou gezien. Ja, stuiterend over het toneel, waarschijnlijk. <laughs> dat was in 2003, hè? Dat is al ja. negen jaar geleden. Ja. En, en daar denk... kennen we elkaar van. Uit oh. het oog verloren en bij um, de Engel van Amsterdam kwamen we elkaar tegen. En toen voelde ik, oké, okay, wij, okay. wij moeten elkaar... Hij speelt op zijn gevoel. Ja, en het is een gevoelsmens, net zo ziek. Dus oh, dat dus, gaat feilloos samen. Ja. Ja. Nou, lieve schat, we hebben nog uh, tien seconden. Ik, kan jou, uh, ik wens jullie uh, een goede reis terug. Dank je. Ontzettend bedankt dat je hier geweest bent. Heel graag gedaan. Ja. <lacht>